Het Koning-Willem-Alexander-Kanaal is vandaag officieel in gebruik genomen. Het is het eerste grote infrastructurele project dat is vernoemd naar de Nieuwe Koning. Het gaat om een nieuw gegraven vaarverbinding tussen Erika en Ter Apel... die de Drentse en Groningse veenkoloniën met elkaar verbindt. Het Nieuwe Kanaal is 6 kilometer lang en er is vijf jaar aan gewerkt. In het Noordoosten van India is een 20-jarige vrouw verkracht en vermoord door een groep mannen. Drie verdachten zijn gearresteerd, meldt de politie. De vrouw verdween gistermiddag. Dorpsgenoten vonden haar lichaam niet ver van haar huis. Woedende mensen bekogelden de gearriveerde politie met stenen en eisten de onmiddellijke arrestatie van de daders. Het slachtoffer zou al eerder door de verdachte zijn lastiggevallen. Groepsverkrachtingen krijgen sinds december veel aandacht in India. Toen werd een 23-jarige student verkracht in een bus. De vrouw overleed enkele dagen later aan haar verwondingen. In de Zweedse hoofdstad Stockholm hebben prinses Madeleine... en de Amerikaanse bankier Chris O'Neill elkaar het jaarwoord gegeven. Bruid en bruidegom deden dat beide in hun eigen moedertaal. Bij de plechtigheid waren 470 gasten aanwezig. Het Nederlands koningshuis ontbrak. Veel bevriende koningshuizen stuurden hun troon opvolgen, Maar prinses Amalia is daarvoor nog te jong. Prinses Madeleine is de jongste van drie kinderen... van de Zweedse koning Carl Gustaf en koningin Sylvia.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 De komende uur hebben we het over de trip van Oranje naar Indonesië en China. We hebben het over jong Oranje en over volleybal. Het Nederlands team won in de World League met 3-1 van Japan. En natuurlijk is er nog steeds atletiek in Hengelo bij de FBK Games. Factory met Feels Like Heaven. Chorandi Martina en Floris van Hoorn. Ja, Chorandi is op dit moment nog eventjes bezig... met uh, wat handtekeningen te zetten bij jeugdige fans. En uh, doet even de dop op de pen. En dan uh, kan ik jou feliciteren met 2023. Was dat de tijd die je had gehoopt hier te lopen? Ja, ik wilde zeker beter dan vorige week lopen. Dus. En het is in die tijden. Dus dat is heel goed. Want uh, het, het was jouw bedoeling, een baanrecord. Ik had het zo zien. Ja, ja, zeker. Ik wil in die baanrekord lopen en ik wil beter dan vorige week. En ik had al 36 vorige week gelopen en het is binnen die baanrekord, dus dat was het plan. Hoe liep de race? Hoe voelde je? Ja, ik voelde wel goed. Het was een beetje traag bij die blok, want ik ben niet 100 procent. Het ging een beetje, maar kwam wel naar die bocht en ik voelde alles is toch goed dan kan ik gewoon lopen. Niet 100 procent? Waar moeten we dan aan denken? Ja, gewoon bij aan, aan Moskou moet ik aan zijn om goed te, aan hard te lopen. Maar je hebt nu uh, een aantal wedstrijden in de Diamond League gehad in Azië. Hoe ben je daar gekomen? Ja, goed. Het gaat beter en ik ben blij met, met, het, met um, hoe ik ben aan het doen. Dus ik moet gewoon blijven lopen. Op welk niveau zit je nu? Niveau? Ja, ik heb 10, 16 gelopen en niet 20, 23. Dus gaat goed. Je bent al zeker van deelname aan uh, Moskou. Uh, hoe ga jij het nu opbouwen richting dat WK? Ja, het is gewoon... Ik heb nog, ik heb, ik heb nog wedstrijden. Dus ik moet gewoon die wedstrijden goed lopen. En dan ga, ga ik scherper worden als wedstrijd. Dus dat is het plan. Kijk je uit naar Oslo? Ja, Oslo is al dinsdag of iets. Dus. Ja, zeker. Dat is de volgende wedstrijd. Je moet eraan kijken. Ik dus. ga gewoon lekker rusten, massage, machientje. En dan ben ik daar. Het is altijd om te lopen. Ja, want ik zeg Oslo omdat je daar tegen de grote man gaat lopen. Maakt niet uit. Elke wedstrijd loop ik tegen grote atleten. Voor mij. Ja, iedereen is grote atleten. Anders zijn we niet hier. Dus en daar, ja, het is, ja, ik loop tegen een bol is die ene groot atleet. Maar ja, voor mij, ik heb al lang tegen hem gelopen. Dus hij is zoals de andere atleten voor mij. Moet gewoon hard lopen. Ja, maar hoe kijk je dat tegenaan? Want Usain Bolt is niet helemaal zoals hij altijd was. Hij is minder. Ja, ik ben niet ook, niet, ook helemaal... Zoals ik normaal ben. Dus ja, ik ga gewoon lopen. Maakt niet uit. Ik, ik, ik kijk niet zo, eh, zo streng zoals um, wereldkampioenschappen kampioenschappen nu. Het is nog vroeg. Maar uh, Usain Bolt, uh, je, je ziet dat hij verslagen wordt. Denk jij van dit is het moment om hem te kloppen? Ik wil hem elke keer verslagen. Dit is niet het enige moment. Het is altijd zo. Want we kijken hier nog eventjes uh, naar het stadion. Uh, het is in twijfel getrokken of dit blijft bestaan. Dit Blijven bestaan? Ja, ja, zeker. Het is een grote, de grootste wedstrijd in Nederland. En, en ja, ik, ik hoop dat het voor altijd zo, zo blijft met het stadion en alles. Want hoe belangrijk is zo'n wedstrijd voor Nederlandse atletiek? Ja, hier zie je al die andere atleten, wereldkampioens, um, were Olympische medailles. Dus het is heel belangrijk zodat die atleten hier in Nederland ook kunnen lopen voor onze mensen. En ze kunnen ook die grote atleten zien. Jij hebt in ieder geval laten zien dat het moet blijven, want het zijn toppers. Ja, zeker. Ik heb mijn best gedaan. 2023, dat leverde de 200 meter van Turendi Martina op. Martina die dus de komende week zich gaat opmaken voor de wedstrijd in Oslo... ...en dan de strijd aangaat met Usain Bolt. Gisteren won het Nederlands voetbal-elftal met 3-0 van Indonesië gistermiddag. was het eerste duel van de Azië-trip. En dinsdag is de tweede wedstrijd dan tegen China. Bert Maalderink is op het ogenblik op weg van Indonesië naar China. Maar vlak voor zijn vertrek uit Indonesië... vertelde hij wat er met meest is bijgebleven van dat bezoek aan Indonesië. Ja, dat is nog wel een makkelijke vraag eigenlijk. Dat is natuurlijk uh, de aanvoerderswissel, Dat Robin van Persie ineens de belangrijkste man van het Nederlands elftal is. En dat had... Ik kan in ieder geval niet zien aankomen, want iedereen ging er toch vanuit van, dit is een trucje, ach leuk, maar niet meer dan dat. Maar het kan best wel zijn dat wij over een aantal weken, maanden of jaren zeggen van, daar in Indonesië, in Jakarta, is de hiërarchie definitief veranderd. Dus dat is het eigenlijk. En ook de carrière van Snyder definitief veranderd? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik kan dat niet zo goed inschatten. Want je zou zeggen dat Snyder op zijn retour is, want die krijgt nu toch een beetje klap na klap. Want ik hoor ook al dat in Turkije... Ja, ik wil niet zeggen dat hij te koop wordt aangeboden, maar als de voorzitter van je club zegt van je mag weg voor een bedrag van boven de 15 miljoen, nou dan wil je je niet heel graag houden. Dus, uh, Maar snijder is snijder en je weet het maar niet. Uh, maar op deze leeftijd, het zou razend knap zijn als hij, als hij zich weer helemaal terugvecht uh, naar het punt waar hij was, maar dan gaan we afwachten. Ja, heeft hij nog gereageerd op de beslissing van Van Gaal? Nou, uh, dat zal hij ochtend gedaan hebben, maar niet uh, tegen uh, iemand die ik ken. Want de Nederlandse elftal uh, zit nu in een vliegtuig of is net geland in China. Dus uh, van al die commotie uh, ja, over dat aanvoederschap... daar hoorde ik eigenlijk pas van waarom dat was na afloop van de wedstrijd gisteren. En toen heb ik Sneijder niet meer gezien en ik heb hem dus daarna helemaal niet meer gezien. Ja, je was gisteren in het stadion natuurlijk. Wat vond je van de wedstrijd en vooral van het optreden van Oranje? Ja... Ik bedoel, dit is een wedstrijd van niks zou je kunnen zeggen. En wat, wat, wat ik erg grappig vond, je komt daar in, uh, in Jakarta waar 80.000 mensen in een stadion zitten. En uh, net voor het begin van de wedstrijd wordt daar zo'n hymne gespeeld. Volgens mij was dat de Europa League hymne. Dat leek door ik al bij een BK zaten. En ja, dan wordt het toch wel een soort van interessant met allemaal uh, ja, Aziaten die voor hun, uh, hun land zijn. Maar uiteindelijk was dit natuurlijk een matig optreden wat je wat je met 3-0 wint. Maar ik, ik heb een eigenlijk nog wel leuk gehad ook. En het gekke is dan, dat zei ik in het begin ook al, dat je gaat naar zo'n uh, zo land toe of naar Azië toe en denk je van het wordt vast niet veel. Maar ik heb nu toch wel aparte en leuke en uh, verrassende dingen meegemaakt. En dat was die wedstrijd toch ook wel, met die hele ambiance. Ja, en wat nog meer dan? Wat nog meer dan? Ik heb een uh, clinic meegemaakt van uh, Louis van Gaal aan, aan kinderen. Die kinderen uit Indonesië moeten ook gedacht hebben, wat, uh, wat hebben we nou in onze fiets hangen? Wat zit deze man hard te schreeuwen en wat kijk die boos? Uh, en dat is toch ook wel, wij kennen Louis van Gaal, maar als je deze man op je afgevuurd krijgt, als je aan de andere kant van de wereld woont en je verstaat hem niet eens, dan denk je toch van, uh, wat over komt zie hier? Dus dat vond ik ook erg leuk en grappig en verrassend. Even terug naar die wedstrijd van gisteravond. Voor Sime de Jong is het natuurlijk wel de dag van zijn leven geworden. Twee keer scoren in Oranje. Ja, hij heeft dat goed gedaan. Want uh, ik ging er een beetje van uit dat dit de kans was voor Wolswinkel. van Wolswinkel, die in de tweede helft moet invallen voor Van Persie. Ik dacht van nou, Van Gaal heeft hem erbij gehaald om hem te zien spelen. Hij gaat de kans schrijven. En hij deed dat nou juist niet. En onze vriend Sime de Jong deed dat wel. Die viel in op de plek van Snijder. En deed het gewoon veel beter dan snijden. Dat had ook met andere dingen te maken. Met de, dat die Indonesiërs wat moer werden en dat het heel veel beter functioneerde. Maar als je het over pakken hebt, dat heeft hij zeker gedaan. Nou wil ik nog helemaal niks zeggen over hoe het verder gaat. Want Van Gaal heeft zo'n enorme vijver aan middenvelders waar hij uit kan vissen. Uh, maar uh, hij heeft een goede dienst dienstbedrijf, die senior, dat weet ik zeker. Ja, ja. Um, je zei al, er is enorm veel belangstelling geweest in Indonesië... van supporters van alle kanten. Hoe gingen de spelers ja. daarmee om? Ja, zij doen toen ook al verrast. Want natuurlijk zijn dit grote voetballers, de Robins en Van Persie's van deze wereld, maken natuurlijk overal waar zij komen dit soort vrede mee. Maar in Azië is dat wel altijd een stukje gekker. Dat doen mensen vaak hysterisch. En het leuke van Indonesië vond ik, die mensen waren niet hysterisch, maar die waren gewoon uh, erg blij dat bijvoorbeeld Robert Van Persie er was. Dus als hij zich ergens niet zien, ja... Er uh, stond er meteen een kring mensen om hem heen en niet vijandig, dat is natuurlijk nooit jammer, maar ook niet bedreigend of zoiets dergelijks, maar gewoon die mensen waren blij, echt blij dat Van Persie er was. Ja, en dat is dan leuk om mee te maken. En dan zat Van Persie dan toch ook wel, ik wil niet zeggen dat hij er verlegen bij staat, dat zeker niet, maar ik wel er een beetje verbaasd bij, ja. Omdat, uh, dat vond hij zelf volgens mij ook wel. Ja, dus zelfs beter benaderbaar dan die ooit in, in Nederland, in Engeland geweest is. Ja, het lijkt wel een andere man, hè. <laughs> Ja euh, nou, sowieso is dat zo, want als je kijkt euh, dat Robin van Persie vorig jaar bij het EK nulke keer geïnterviewd kon worden tijdens toernooi door journalisten. En de man is nu aanvoerder geworden. Dus euh, degene die het meest geïnterviewd wordt, want na elke wedstrijd wordt de aanvoerder altijd als eerste uit de massa getrokken en dan moet hij reageren. Mm -hmm. ik, ik zie uh, de laatste maanden een volstrekt andere persoon uh, in die van Persie en waar het dan nou mee te maken heeft. Of dat ook met onze bondscoach van faal te maken heeft die, uh, die hem toegesproken heeft of zoiets dergelijks. Maar hij is uh, makkelijker, leuker. Aardiger, sympathieker en uh, als je nog meer woorden weet, dan passen die er ook achter. Oké, okay. over een paar uur ben je in China. Wat verwacht je daar van het aantal belangstellenden? Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb eigenlijk geen idee, want het was natuurlijk zo dat uh, Indonesië en Nederland hebben banden vanuit het verleden met elkaar. Uh, dus dat speelt denk ik ook wel mee, dat die mensen het hier interessant en uh, apart vonden dat Nederland kwam. In China weet ik dat niet. Ik, uh, de ervaring bij Azië leert altijd dat als de spelers van Manchester United bij zijn of een andere Engelse club, of een grote Duitse club, dat die mensen dan ook wel gaan gillen. Maar ja, ik, ik kan me niet voorstellen dat dat uh, net zo massaal en groot en gek wordt als hier in, uh, in Indonesië. Maar ik laat me graag verrassen, want uh, wat ik zeg, dit was een tripje waar je van tevoren van denkt van wat gaat dit worden en is dit wel wat. En uh, het zal mooi zijn dat ook China de verwachtingen een beetje overtreft. Ja, en als ik jou zo hoor, dan ben je helemaal om en zie je helemaal het nut van deze trip nu. <laughs> Het nou, voor mij is het in ieder geval geweest dat ik voor de eerste keer in Indonesië ben geweest. Dat ik dat een erg leuk land vond. Dat zeker. En uh, ja, je merkt ook aan spelers, maar dat is een beetje een cliché, dat ze altijd graag bij oranje zijn. En voor sommige spelers is dit ook wel een, een meetmoment, een eikpunt. Misschien wel een laatste moment om zich echt goed in de kijk te spelen. Dan heb ik het vooral over de heitinggaas van deze wereld. Van de mensen die in de vorige toernooi er allemaal bij waren, bij waren en nu een beetje op de dip zitten. En dat straalt toch ook wel af op het elfbal en op de belangrijkheid van deze trip. Uh, voor sommige spelers, hoe onbelangrijk of het ook lijkt, is dit best een belangrijke zit geworden. Dus hier in Indonesië en ook in China waar we naartoe gaan. Belt Maldeling. we horen hem weer vanuit China. Om de heartbreak van Ilsen de Lange. We gaan er in die houtkant nog leuke dingen gezien de afgelopen uh, kwartier, 20 minuten? Ja, uh, wel wat tegenvallende resultaten in ieder geval van Rens Blom, 4,20 Meter 20, uh, uh, bij het uh, postelijk hoog springen. Uh, ik dat goed. Nee, 5,20 meter natuurlijk. Elko Sint-Nicolaas ook. Daar bleef het bij. Die heeft zelfs 5,30 meter gesprongen. Maar Elko Sint-Nicolaas is een man. Die naam die gaan wij veel horen in augustus. Let maar op de meerkamper Elko Sint-Nicolaas. Zijn beste onderdeel van die 10-kamp is het Polstuk hoog springen. En hij sprong toch 5,30 meter. 30. Zo hoog heeft hij dit seizoen nog niet gesprongen. Rens Blom dus 5,20 meter. Eh, goede prestatie ook van de Nederlandse Madia Gafour. Zij loopt op de 400 meter. Eindelijk weer een, een goede atleet op de 400 meter. Uh, zij die 52-53, een persoonlijk record. Mooi gedaan. De zesde plaats. Uh, Abeba Adegari, een uh, Zweedse, liep een nationaal record. Goed gedaan. Yvonne Hak en Sander Verstegen speelden geen echte rol van betekenis uh, op de 800 meter bij de vrouwen. En eindigden uiteindelijk zevende en negende en zojuist de 800 meter bij de mannen gewonnen door Bossen uit Frankrijk 144 89. Het loopt een beetje op het eind uh, deze FBK Games. We kijken nu met nog 10 rondes te gaan naar de 5 kilometer bij de vrouwen en straks nog de 1500 meter mannen. Maar de hoogtepunten hebben we al gehad. Het absolute hoogtepunt natuurlijk de 200 meter van Turrenti Martina. Een prachtig nieuw stadionrecord en een hele goede tijd op die 200 meter die hij uiteraard ook we met volleybal, want de Nederlandse mannenploeg... heeft de derde wedstrijd in de World League uh, gewonnen. Uh, en dat was de tweede zege van de drie wedstrijden. Uh, het werd in de Apeldoorn 3-1 tegen Japan. Lars Geerts blikt terug met Jelte Maan. Je had een behoorlijk aandeel in de overwinning uh, uh, van vandaag. Servicedruk, dat was het belangrijkste, leek het. Ben je dat met me eens? Ja, dat is natuurlijk sowieso heel belangrijk. Uh, en, en tegen Japan... Uh, wat toch een snel spel kan spelen... is het heel belangrijk dat we hun uh, passing uit het net kunnen houden. En uh, dat lukte vandaag niet altijd even makkelijk... maar gedurende de wedstrijd hadden we het wel meer onder controle. Ja. Ja, daarom de eerste set, hè? die begon je dan. Japan neemt de voorsprong, uh, speelt heel technisch volleybal, heel snel volleybal. Hadden jullie moeite om daar grip op te krijgen? Ja, wat eigenlijk wel een beetje verrassend is, want we waren er echt wel op ingesteld van tevoren. En dan worden we toch nog verrast op een of andere manier. Wat, uh, ja, wat ik zei, we hebben de video bekeken en, en eigenlijk ze deden wat wij verwachten. Maar we hebben daar toch te laat op uh, geanticipeerd. Uh, maar toen we dat wel onder controle hadden, begonnen zij risico te nemen en ook service te missen. Ja, toen draaide de wedstrijd om. Ja, precies. Maar hoe krijg je daar controle op? Wat heb je tegen elkaar gezegd? Wat heb je gedaan? Uh, het is belangrijk om dingen van tevoren te blijven communiceren en uh, ja, zelf natuurlijk je service drukken omhoog te brengen. Uh, en inderdaad blijven communiceren en zorgen dat vooraf alles duidelijk is. Nou, en vanaf toen was de paas beter bij onze spelverdelen en konden wij zelf het snelle spel spelen. Ja, en ik had ook het idee dat jullie gewoon uh, bekekener werden. Je probeert het met kracht, dat lukt niet. De positie van de Japanners is uitstekend. Dus beter kijken waar je de bal neerlegt. Ja, ja, dat klopt. We maakten aan het begin vrij veel fouten, ook in aanval. En uh, gedurende de wedstrijd uh, probeerden we dat te minderen. Eigenlijk wat uh, ons dat er niet bij was, ook in Canada wat is gebeurd. Hè? Dat we met Floats de wedstrijd winnen. Terwijl we denken dat we met harde service moeten komen. Maar dat blijkt dus niet altijd zo te zijn. En vandaag bewees weer dat wij met block defense genoeg kunnen aanrichten om uh, um het deze teams moeilijk te maken. Dat we niet alleen maar harde servers nodig hebben. Je hebt de rouwband om. Uh, voor de wedstrijd was er een minuut stilte natuurlijk. Vanwege het verschrikkelijke feit wat er gebeurd is met Ingrid Visser en Lodewijk Zeverijn in Spanje. Hebben jullie daar iets van meegekregen? Heeft dat gespeeld in het team? Poh, ja natuurlijk. Uh, vanaf het moment dat het nieuws bekend werd dat ze vermist waren leeft dat enorm onder de groep. Uh, het zijn toch personen die uh, ongelooflijk in het volleybal uh, bekend waren. En uh, ook heel erg gemist zullen worden. Uh, want ze waren heel erg belangrijk voor het Nederlands volleybal allebei. En uh, ook hun families natuurlijk zijn, alle, zijn in het volleybal verweven. En daar leeft iedereen ook wel ontzettend bij mee. Maar het speelde maar even een rol vandaag. Oh ja, vandaag, kijk, het, is, uh, het speelt bij ons natuurlijk al een maand een rol. Hoe lang geleden is het nieuws naar buiten gekomen. Uh, en vandaag uh, natuurlijk, we hebben die minuut stilte die echt heel belangrijk is om eraan te denken. Uh, maar het zou ook de wedstrijd weer niet mogen beïnvloeden. Morgen, dan weer terug naar het volleybal, zullen we maar zeggen, opnieuw tegen dit Japan. Ander strijdplan of gewoon dezelfde manier spelen? Nou, ik denk dat het begin weer heel belangrijk wordt. Dat we niet uh, achter de feiten uh, aan gaan lopen. Uh, en dan kunnen wij gewoon heel goed uh, tegen u spelen. En we moeten het strijdplan inderdaad min of meer hetzelfde houden. Al, al pas je altijd wel iets aan wat, wat beter of minder werkt. Uh, maar gewoon met dezelfde intentie het veld ingaan... en dan heb ik er heel veel vertrouwen in. En dat zei Jel Teman, hij is van de Nederlandse volleybalploeg die met 3-1 won van Japan in het World League toernooi. Rens Blom kwam in Hengelo bij de FPK Games... tot een hoogte van 5,20 meter bij het hoogspringen. En die houtkamp vond dat een beetje tegenvallen. Wat denkt hij er zelf over, Floris? Dat uh, gaan we eens aan hem vragen. De vraag was, uh, 5,20 meter 20, valt dat tegen? Ja, nou Ja, ik had wel iets meer gehoopt. Maar uh, zat er helaas vandaag niet in. Uh, het was weer uh, mooi om in hengelo te staan. En dat valt me heel erg mee. Uh, daar praten we straks even over. Eerst eventjes naar uh, jouw verhaal. Want dat is toch een verhaal. Je bent gestopt. Je komt terug. Uh, en dan heb je eigenlijk toch wel weer heel veel blessures. Als je dat ook meetelt. Uh, presteer je dan naar, uh, naar wens? Ja, mijn voorbereiding. Uh, in de winter sprong ik in de eerste wedstrijd eigenlijk meteen heel erg goed. En toen blesseerde ik me. En die voorbereiding eigenlijk naar, nu naar Hengelo toe was, was gewoon verre van ideaal. Er zat gewoon uh, ja, wat pech in. Ik, bedoel, ik, ik loop tegen een horde aan per ongeluk. En daardoor krijg ik een zweepslag in mijn kuit. Ja, ja, daar kan ik weinig aan doen. En dat gebeurt. En daardoor heb ik eigenlijk weinig sprongen kunnen doen. En is dit meteen de eerste wedstrijd. En dan is het natuurlijk Hengelo. Het is een grote wedstrijd. Uh, dat is super leuk en, en super spannend om mee te doen ja dan moet je dan een beetje je ritme vinden. En dat is gewoon, uh, ja, dat is gewoon een beetje het hele verhaal leading up to Hengelo. Ja, eind vorig jaar maakte jij je comeback bekend. Hoe kijk je nou terug op die comeback? Valt het tegen? N nou, weet je de, wat het is. Het enige wat mij tegenvalt is uh, dat ik in januari een bestuur heb opgelopen. En voor de rest vind ik het gewoon uh, fantastisch om weer als sporter uh, een jaar door het leven te mogen gaan. En dat is gewoon iedere dag gewoon... Uh, mijn werk is gewoon sport. En oké, okay, daarnaast doe ik natuurlijk nog wel wat ander werk. En ik mag gewoon weer op wedstrijden meedoen. En dat is gewoon iets wat ik de hele tijd had gehoopt. En uh, dat zit er toch weer aan te komen allemaal. En daar gaat het mij om. Dus ik, uh, ik ben er heel blij mee. Het is een hele goede keuze geweest. Is dat voldoende voor de topsporter Rens Blom? Ja, dat is de paradox. En uh, dat, dat is ook heel moeilijk uit te leggen. Uh, als ik op een wedstrijd sta, wil ik winnen. Als het niet goed gaat, ben ik ook teleurgesteld... Maar ik heb het vijf minuten daarna ben ik het ook weer kwijt. Omdat ik zoiets heb van... Oké, okay, ik weet wat ik doe. Mijn missie is om mijn carrière met veel plezier af te sluiten. Een soort van doen. Uh, ik weet niet hoe je, het, hoe je de naam moet geven. En dat gaat op mijn hele eigen manier. En dat gaat gewoon van wedstrijd naar wedstrijd. Van training naar training. En ik haal die dingen eruit die me plezier geven. En als ik... Hè, zoals vorige week had ik eigenlijk een wedstrijd willen doen. Ja, daar klopt allemaal niks van het rekenen. Ik had zoiets van, ja, nee, hier doe ik het niet voor, dus ik doe het niet. Het is beter en verstandig om het niet te doen. Ja, had ik vroeger nooit gedaan. Had ik daar kost van kost nog proberen te springen en er iets uit te halen. Ja, vandaag merk ik ook, het ritme komt er niet. Nou, ik kan me beter niet gaan zitten forceren, want dat heb ik er in godsnaam aan. Maar het afronden van de carrière, hoort daar dan ook een groot toernooi bij? Oh, het zou mooi zijn, maar... Het is beetje... haalbaar? Nee, ik denk niet op dit moment. Er zijn wel wat dingen in, in, in de manier waarop ik spring, de stokken waar ik mee spring, waarvan ik zeg van nou dat zou het wel mee kunnen. Maar weet je, het, is heel, het zijn misschien zes wedstrijden en dan zal ik in één keer 5-65 vijf, vijf, moeten springen. Ja, dat zie ik niet zo heel snel gebeuren. Ik zeg niet dat het niet kan, maar ja, tijdens de WK is er een mooie wedstrijd in Duitsland, dat weet ik nu al, dus ga ik daar naartoe. Wij hebben het inderdaad over dat WK in Moskou. Heb je er zelf gedurende de afgelopen maanden serieus aangedacht dat dat haalbaar was? In januari sprong ik een wedstrijd in Frankrijk, Daar dus sprong ik bijna die limiet. Dat scheelde erg aan haar. Ik heb het op video staan en iedere keer keek ik en Ik denk, godverdamme dat ik dat niveau weer kan brengen. Toen geloofde ik de heilig in. Toen kwam die blessure en de hamstring. Toen kwam een beetje rommelige voorbereiding. Ja, nou, nou is het weer een factor van tijd. Ik denk dat ik 5,65 kan springen, maar dat kan ook best pas in augustus of september zijn. Maar het kan ook in, in juli zijn. Ik kan er geen pijl op trekken. Een uh, hele onaardige vraag. Heb je iets te zoeken in Moskou? Nou, sportief gezien misschien inderdaad uh, niet. Maar van de andere kant denk ik, als ik op mijn WK sta en ik heb 5,65 gesprongen, dan herhaal ik dat zeker weten, daar nog een keer. Kwestie van gezond blijven, als ik daar naartoe ga. Dan zou ik er alles uithalen, dat weet ik helemaal zeker. Je zei net al, Hengelo, een mooi, uh, mooi veld hier, mooi publiek, mooi stadion. Toch uh, hangt er een heel groot zwaard van Damocles boven het hoofd. Jij zou de gemeenteraad gaan toespreken. Um, hoe, hoe staat dat er nu voor? Het is lastig. Het, een lastig, het blijft een lastig verhaal. Um... Heb, je, heb je gesproken met de gemeenteraad? Nee, het, het, um, de AC uh, Twente heeft zich teruggetrokken. En toen was even een noodzaak weg. Dus uh, mijn, mijn optreden, als je het zo mag noemen, die komt er nog aan. Uh, want nu, nu wordt er dus uh, bekeken van wat gaat nou wel met het stadion gebeuren. Wat, uh, wat gaat Hengelo ermee doen? Wat is de toekomst van de FBK? Er moeten weer nieuwe plannen komen. Dus daar is het dat laatste woord nog niet over gesproken. En uh, daar zal ik zeker nog wel uh, ergens uh, een, uh, een helpende hand uh, uitsteken. Als, uh, als dat nodig is en als dat kan. Maar, uh, yeah. Ik zou er alles aan willen doen om deze mooie wedstrijd te behouden van Nederland. Wat zou je dan tegen de gemeenteraad willen zeggen? Ja, je mag niet schelden hè? In, een, in een politiek klimaat. Maar ik heb zoiets van, hoe haal je het in je hoofd om de enige wedstrijd die wij in Nederland hebben uh, weg te halen ten koste van ja, iets wat, wat, wat helemaal niet, er helemaal niet toe doet. Atletiek is wat er toe doet in Hengelo. En niks anders als het, sport, als het om sport gaat. Dat is mijn hele eerlijke mening. En daar moet je niet aankomen. En dat is een prachtig statement van Rens Blom. Wereldkampioen hoogspringen 2005. Dat mogen we natuurlijk uh, niet vergeten. Dit keer kwam hij niet boven de 25. We blijven in want We gaan naar Andy. Hoeveel rondjes nog op de 5 kilometer bij de vrouw? Minder dan twee. Maar uh, dat ook hoogspringen is gewonnen door Sherbat. Een uh, Duitser. 5,60 meter heeft hij gesprongen. Gaat zo meteen 5,70 proberen. Is dus geen superhoog hoor. Maar hij ja, heeft het uh, toch maar gewonnen. Uh, over Hengelo nog even gesproken. Dat was wel aardig, ik sprak Joos Hermes van tevoren. De, de grote man, zeg maar, op technisch gebied, achter deze prachtige FBK-games. En, en ik heb het ook al eerder gezegd, er komt gewoon niet genoeg publiek, dit moet helemaal vol zitten met Tjorendi uh, Martina. Maar toen ik tegen hem zei van, ja, moet je het dan gaan verhuizen naar Amsterdam bijvoorbeeld, toen zei hij als je in Afrika vraagt aan atleten, wat is de hoofdstad van Nederland, dan zeggen ze allemaal, oh, dat is Hengelo. <laughs> dus uh, dat zegt ook uh, genoeg. De, 5 kilometer bij de dames is bezig. Uh, bijna gaan we de laatste ronde in. En dan hebben we een hele jonge dame, een echt enorm talent. Boeze Didiba. Die uh, bij de kop loopt. En uh, zij loopt uh, heel mager, 19 jaar. Uiteraard. Die uh, dametjes Ayana zie ik uh, ook daar vooraan lopen. En ook uh, Gelette Boerka. Een uh, uitstekende uh, uh, Ethiopische, het is natuurlijk een Afrikaans onderrondje. Het uh, eens even kijken, stadionrecord 1435. 37 van Messeret Defar. Dat zal er zeker niet aangaan. Maar uh, het is een uh, aardige race geweest. En zo dadelijk krijgen we nog de 1500 meter. Nog iets is er bezig. Dat is kogelstoten bij de mannen. Met de Nederlander Erik van Vreumingen. Maar hij had na drie pogingen 18 meter 30 als beste staan. En mocht niet door naar de laatste drie pogingen. De Amerikaan Reese Hoffa. Uh, een uh, kilootje of uh, uh, 130 die gaat daar aan de leiding met 20 meter 42 voor een Canadees Dylan Armstrong. En wij gaan kijken naar de laatste 100 meter van de 5 kilometer met Ayana die uh, op kop loopt. En dat zou toch wel redelijk verrassend zijn als Ayana hier gaat winnen. Komt er nog een uh, eindsprint van uh, Diriba, die komt er wel, maar Ayana, zo lijkt het mee. Gaat hier binnen op de 5 kilometer bij de vrouwen. Ayana als eerste over de finish in 14:52-42. Eh, en Ayana komt uit Ethiopië. Almas Ayana, 2, 21 jaar jong. Ook weer zo'n groot talent. Wint de 5 kilometer op de FBK Games in Hengelo. NOS langs de lijn. Tot 11 uur met sport en muziek.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 You're mine Clark en Hillman met Don't You Ride Her Off. Op dag 2 van het Open NK Zwemmen... heeft Inge Dekker haar tweede Nederlandse titel van dit weekend binnengehaald. Ze won in Eindhoven de 100 meter vlinder... in een tijd van 59 seconden en 46 honderdste. Dekker traint pas sinds april weer fulltime. En dat voelde ze wel op de laatste meters. Ja, nou ja, je merkt het wel. En, uh, ja, we, zijn, we zijn ook helemaal niet uitgerust of getaperd, zoals het heet. Maar uh, ja, dus dan is het sowieso allemaal net iets zwaarder. Maar... Uh... Nou ja, dit is gewoon een prima tijd voor nu en ik ben goed op weg. Dus ja, ik dan wel echt 50 vlinder op de WK. Maar uh, ja, het is goed om dat vanuit de 100 meter te benaderen. En uh, ja, dit, uh, dit biedt wel het perspectief. Ja, want dit is dan goed om een beetje inhoud te kweken? Ja, ja precies. Ik bedoel, uh, ja, je moet, 50 meter moet je toch ook volhouden. En uh, ja, je moet gewoon een goede basis hebben om dat, uh, om dat te kunnen doen. Ja, hoe sta je er nu voor, fysiek gezien? Ja, wel goed. Het trainen gaat heel goed en um, ja, ik mis nog wel uh, wat power op de start, maar uh, daar zijn we echt mee aan het werk en uh, nou, het gaat vooruit, dus uh, ja, ik, uh, ik uh, zie het wel positief tegemoet. Hoe bevalt het om weer uh, fulltime te trainen? Goed, ja. ja. Ik vind het echt hartstikke leuk. En, uh, ja, ik heb prima naar mijn zin bij Patrick en uh, bij de groep met uh, jeugdzwemmers. Nee. Ik vind het hartstikke leuk weer, ja. Patrick is Patrick Pearson, je ja. coach inderdaad. En ja, veel jonge meiden om je heen, denk ik. Hè? Ja, jonge meiden, jonge jongens. Maar uh, dat is wel leuk, want die hebben een beetje nog een ander perspectief op alles. En uh, nou ja, me denken aan uh, vroeger. En uh, ja, dat maak je ook weer zo gretig dat je toen was. Dus uh, wat dat betreft is het wel heel goed voor mij. Je zwemt in Barcelona die 50 meter vlinderslag, maar uh, ja, ben je alweer zo goed dat je zegt van ik wil eigenlijk nog wel wat meer zwemmen daar? Nou ja, ik heb me niet op meer gekwalificeerd, dus uh, het werkt ook niet zo dat je maar mag kiezen wat je zwemt. En, uh, nee, dus uh, ja, 50 vlinders is mijn hoofdnummer. Um, misschien dat daar Estafette bij komt, maar uh, ja, dat weet ik niet. Dat, uh, daar gaat Jaco over. Ja, maar daar doelde ik eigenlijk op, ja. want uh, ja, jij bent altijd onderdeel geweest natuurlijk van het Gouden Kwartet. Ja, ja, precies. Maar uh, ja, dat moet ik wel goed genoeg zijn. En uh, ja, dat zullen we zien hoe dat uh, tegen die tijd uh, ja, hoe het ervoor staat. Ja. Maar je wilt wel. Ja, ik wil wel, ja, ja. Dus dan is het aan de bondscoach om het te bepalen uiteindelijk. Ja, ja Jacko moet beslissen. En uh, ja, weet je, als ik beter ben dan de rest, dan uh, zal hij er denk ik wel over nadenken en anders niet. Wordt in dat opzicht die 100 meter vrije slag van morgen nog belangrijk voor? Ja, zeker. Ja. Nou ja, het is sowieso uh, wel belangrijk, uh, omdat het gewoon goed is om nu te racen, om veel races te doen. Daar word je beter van. Elke keer heb je weer focussen op de start. En, uh, nou ja, daar word je gewoon beter van, ook voor de 50-vlinder. Maar uh, ja, voor die vette denk ik ook wel dat het belangrijk is. Ja. Ja, je hebt natuurlijk wel wat uh, krediet opgebouwd in de loop der jaren. Ja, dat wel. Maar ja, goed. Uh, ja. Hoe zeggen ze dat? Behaalde resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dus ja, ik zal me ook weer opnieuw moeten bewijzen. En dat zei Inge Dekker, ze was in gesprek met Bob van der Tak. Mogelijk zwemdekker op het WK dus weer gewoon in de STV-ploeg. En de west langs de lijn met Ronald Boot.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 Wanneer de cuando se ik altijd in de problemen zit, dan weet ik dat in de problemen zit, cuando se in de problemen zit, in Siempre cantaré, pero lo, siempre cantaré, pero lo Esta rumba lo que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema de val val, wanneer ik in de in Cantare, en dan siempre esta que yo cantare Kings. Jong Oranje weet zich tijdens de EK onder 21. Wedstrijden in ieder geval gesteund door een paar honderd Oranje-fans op de tribunes. Die komen niet helemaal over uit Nederland. Nee, de supporters wonen in het gastland, Israël. De Nederlandse gemeenschap daar is hecht. En als dan ook nog de nationale voetbaltrots op bezoek komt. Een bijdrage van Edwin Cornelissen.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 Dus ja, dat leeft enorm hier zo. En ja, we gaan nu naar, het, uh, naar de wedstrijden met zo'n 300 uh, Nederlanders uh, in het stadion. Dus uh, ja, we gaan, uh, we gaan er een mooi oranje feestje van maken. Je hebt dus een beetje op touw gezet, die, die hele kaart uh, inkoop eigenlijk. Want uh, uh, is het nog makkelijk om daar kaarten voor te krijgen, voor zo'n hele groep?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 En voordat ze weggaan dan moeten ze dan ook nog op een leuke manier uitzwaaien. U hoorde Matthew Reinders van het Dutch Forum... de Nederlandse gemeenschap in Israël. Jong-Engeland is al na twee groepswedstrijden uitgeschakeld... op dat EK onder 21. De formatie van coach Stuart Pierce verloor met 3-1 van Noorwegen. Eerder was al met 1-0 van Italië verloren. En die outcome dan, eindsprintje? Ja, mijn laatste bijdrage, dat kan ik nu al melden... want ik zie het publiek langzaam maar zeker... De uitgang opzoeken, want we hebben de 1500 meter bij de mannen gehad. Het laatste nummer van toch wel succesvolle FBK Games. 3.35.69 was de tijd voor de winnaar Silas Kiplagat uit Kenia. Die met een mooie eindsprint op zijn 23 e gewoon de titel hier of de winst binnenhaalde. De man die zilver won in Degou op het WK. Twee jaar geleden en ook dit jaar vast in Moskou hoge ogen zal gaan gooien. En dan hebben we mooie FBK-games gehad met wereldbeste prestaties bij het Polsig hoogspringen. Bij de vrouwen van Silva, 4,90 meter Erg goed. En een onwaarschijnlijke prestatie van Piotr Malakowski. de Pool. Vijfde discusworp aller tijden. 71,84 meter. 84. En ik zei het al: Robert Harting, de grote man op dit nummer. De regerend Olympisch, Wereld- en Europees kampioen. Had zijn eerste verlies hier in Hengelo. Na 35 overwinningen op rij bij dat discuswerpen. Mooie prestatie. van Gafour op de 400 meter bij de vrouwen. De Nederlandse met een mooi persoonlijk record. Daf de Schippers die zich plaatst voor Moskou op de 200 meter. En natuurlijk Chirendi Martina op de 200 meter. Het Ochtepunt. En hij maakte het ook waar door een prachtig nieuw stadionrecord te lopen op die 200 meter en de winst dus te pakken. Ik zei het al, het publiek gaat naar huis, het zonnetje gaat onder en het volgende evenement staat morgen alweer op de rol als de gouden spijk zal worden verlopen. En dan eind van uh, het seizoen in augustus atletiek in Moskou. En daar gaan we heel wat atleten die we vanavond in Hengelo hebben gezien ook weer terugzien. dat ik jou van Akda en de Munnik. Een hit uit 2004. Momenteel staan Akda en de Munnik met de show Het Heerst op de planken in de theaters. Cabaret en liedjes. Mooie show. Verbaasde gezicht in Utrecht afgelopen donderdag. Burgemeester Wolsen wandelde langs de terrassen van de binnenstad met toerdirecteur Christian Prudom. Het was drie weken voor de start van de 100 Tour op Corsica. Prudhomme heeft duidelijk interesse in een nieuwe Grand Depart in Nederland. Jeroen Wielert praat met hem over de toppen en de dalen van de Tour, het wielrennen en over een mogelijke nieuwe start in Nederland. De legende van de Tour leeft nog volop. Het is de trotse overtuiging van Christian Prudhomme. De legende van de Tour de France leeft lang nog, omdat ze est extrêmement en et extrêmement forte. Het evenement heeft zijn eigenheid behouden sportief. Al sinds 100 jaar met de dimensie van een publieksfeest. Dat is bewaard gebleven. Cet événement garde zijn particularité dans l'actualité sportive. Maar ook met zijn populaire, populair, festief, extraordinair. dus Hij noemt het oorspronkelijke idee uit 1902 van wieljournalist Géo Lefebvre nog steeds modern, vernieuwend. Zoals toen zou het nu niet meer kunnen met etappes van meer dan 400 kilometer. Het was ook pure gekkigheid in zekere zin. Incroyablement moderne en innovateur. Je, je, je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui on ne pourrait plus créer le Tour de France. Il a bien fait de le créer uh, il y a une centaine d'années en 1903. Uh, C'était, oui, uh, une, une extraordinaire folie d'une certaine manière. Als man van het beeld is Prudhomme blij dat de komende tour UNESCO-erfgoed aandoet als de Calanque, de rotsen aan de westkust van Corsica, de kathedraal in Albi en de Mont Saint-Michel de de piana corse albi mont saint-michel versailles versailles versailles tour de france de slotdag wordt ook bijzonder met een start bij het paleis van versailles en voor het eerst een finale rond de arc de triomphe dat heeft heel wat bestuurswerk gekost. Formidabel. Voor de première fois, le tour de l'Arc de Triomphe. Het is quelque chose que, dont on rêvait depuis plusieurs années. En nous n'imaginions pas, il y a quelques années, avoir l'autorisation de faire ça. Nous Prudhomme weet dat de letters EPO ook weer op de wegen zullen worden gekalkt. Maar het is een minderheid die dat doet. Die grote media-aandacht trekt. Bien sûr, maar il n'y en a pas en plus tant que ça. EPO, Lance Armstrong heeft dit voorjaar gezegd dat er altijd bedrog is geweest. In 1904 namen ze de trein. Een eeuw later was het EPO. Gemakkelijk om te zeggen, vindt Prudhomme. De Tour is altijd opgetreden tegen bedrog. Je moet het niet veralgemeneren om jezelf vrij te pleiten, zoals Armstrong deed. C'est facile de dire ça, que c'est facile de dire ça, uh, que le, le, le tour a régulièrement, comme toutes les grandes épreuves sportives, lutté contre la triche. L'homme a toujours envie d'aller voir. Mais on peut pas faire un catalogue général au seul motif de se dédouaner. C'est trop facile. Hij is het niet zomaar eens met voorganger Jean-Marie Leblanc... dat Lance Armstrong ondanks alles de beste van zijn generatie was. Hij had zeker uitzonderlijke kwaliteiten. Vast staat dat hij nu tot het verleden behoort. Wat is er zeker is dat hij een hors van normen is. Hij is niet zoals de anderen. Hij had natuurlijk fysieke capaciteiten van de normen. Wat zou hij zijn bezig zijn? Ik weet het niet. Maar wat is zeker is dat Armstrong voor ons is het verleden. Doping is niet het probleem van een nieuwe generatie renners. Hun begeleiders moeten ook aangepakt worden. Dat is van kapitaal belang. is niet pas un problème de nouvelle génération. Het is een probleem d'entourage. Il faut que non seulement le champion, le coureur qui a triché soit sanctionné, mais il faut que l'entourage qui a forcément aidé cette personne à tricher soit puni. C'est capital. Prudhomme steunt de ploegleiders die gaan voor een geloofwaardig wielrennen. Roger Leger voorop als voorzitter van het verbond. Nog zal het niet helemaal paradijselijk worden, maar ze steunen de ploegen die voor zuivere sport gaan. C'est pas tout d'un coup, c'est pas le paradis avec un monde merveilleux où plus personne ne trichera jamais. Ça n'est pas ça. Mais c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Donc c'est la voie à suivre. Nous aiderons évidemment les équipes qui jouent le jeu d'un cyclisme crédible. Uh, travers le MPCC. Sinds 1904 zijn er toestanden geweest. Met spijkers op de weg toen. De onophoudelijke discussie. Maar de Tour is het leven. Met hele mooie en minder mooie dingen. C'est en vérité l'histoire d'un combat qui existe depuis uh, 1904. Hein, avec les clous die avaient été jetés sur la route, etc. Les polémiques incessantes. Maar parce que. Le, le Tour, c'est la vie. Ja. Le Tour, c'est la vie. En dans la vie, il y a de très belles choses, puis il y a des choses qui sont moins bien. Maar c'est la vie. En het gebeurt in alle openheid. Niets blijft verborgen. En c'est peut-être encore plus fort sur le Tour de France, sur les cyclistes, parce qu'on est précisément dans la vie, qu'on va partout. C'est pas dans une enceinte fermée, où on pourrait faire des choses, se cacher. C'est ouais. dans la vie. De Tour directeur weerlegt de kritiek dat de etappe naar de Mont Mouvantou op 14 juli te zwaar is. De dag erna is een rustdag en de kopmannen kunnen zich lang schuilhouden in het peloton voor die laatste klim van 20 kilometer. Oui, c'est long, mais ceux qui seront bien protégés au sein du peloton, il leur restera quasiment 20 kilometer à faire en fin d'étape, euh, parce qu'ils auront été protégés par leurs équipiers pendant 4-5e de l'étape, qui sont complètement plats. Prudhomme was afgelopen donderdag en vrijdag op bezoek in Utrecht... en genoot van de sfeer van de oude binnenstad op stap met burgemeester Wolfsen. Volgend jaar start de Tour in Engeland in Leeds. Volgens de oude logica zou de Tour een jaar later in Frankrijk moeten beginnen. Maar Prudhomme zei vorig jaar al in L'équipe... het dogma is dat er geen dogma is. Dat maakt een toerstart in Utrecht al in 2015 mogelijk. Je trouve que euh, ce qui est écrit là est, est pertinent. Le dogme, c'est qu'il n'y a pas de dogme. <rire> En dat was Prudhomme in een bijdrage van Jeroen Wielaert. Tennis Robin Haas heeft de finale bereikt van het Challenger-toernooi... in het Italiaanse Caltanissetta. De als tweede geplaatste Nederlander had in de halve finale drie sets nodig... tegen de Italiaan Potito Staras. Staras had in de kwartfinale Timo de Bakker nog verslagen. In de finale treft Haase Dusan Lajovic. Die Servier was te sterk voor een Indier Warman. En de hongballers van Kinheim hebben de finale bereikt... van de Spaanse pool van het Europa Cup toernooi De Haarnemers versloegen in Barcelona. Concurrent Draghi Brno met 1-0. Merv Mervin Gario maakte het punt in de vijfde inning. David Bergman was de winnende werper. Hij stond de volle negen innings op de heuvel. En Formule 1 coureur Sebastian Vettel mag morgen tijdens de Grand Prix van Canada vanaf pole position vertrekken. En hij zal het dus wel doen ook. De regerend wereldkampioen reed in de kwalificatie de snelste tijd op het circuit Gilles Villeneuve. De Brit Lewis Hamilton start als tweede. De fin Valtteri Bottas van Williams is de verrassende nummer drie. Guido van der Garde kon zijn goede resultaat in Monaco... van twee weken geleden niet herhalen. De coureur van Caterham overleefde toen in de kwalificaties... de eerste schifting, maar eindigde in Montreal als 22ste en laatste. En dan groep 1 e van het kwalificatietoernooi voor het WK-voetbal. Daar heeft Zwitserland met 1-0 gewonnen van Cyprus. Het doelpunt viel pas vlak voor tijd en werd gemaakt door Haris Seforovic. Zwitserland is koploper in de pool. Door de zege heeft het nu vier punten voorsprong op de nummer twee. En dat is een verrassende, dat is Albanië. Dit uur van Langs de Lijn zit erop. Na het NOS Journaal van 9 uur met Herman Vriend... hoort u nog twee uur Langs de Lijn. Tot zo.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 We nemen een kijkje in de Gelderse Poort. Radio 1. Morgenochtend van 8 tot 10. Vlugge Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.